De randen van de nachtwacht. Een hoorspel van Bies van Ede. Deel 3. Rogier de Vries en zijn vriendin Emma hebben ontdekt wie er op het stuk nachtwacht staan... dat in het begin van de 18e eeuw van het schilderij werd afgesneden. Ze zijn ervan overtuigd dat dit stuk van de nachtwacht nog steeds bestaat. Als ze een 19e eeuwse kopie van de verdwenen strook tegenkomen... zijn ze helemaal overtuigd van hun gelijk... Ze reizen naar Edinburgh, waar de kopie zal worden geveild. Tot hun enorme teleurstelling wordt het doek voor een fors bedrag onder hun neus verkocht. Zonder dat ze het hebben kunnen bekijken of onderzoeken. Gelukkig heeft Rogier connecties in de veilingwereld en komt hij erachter wie het doek heeft gekocht. Nou, na de veiling bij Lion Turnbull heeft Rogier, dat is mijn verloofde, uw naam en telefoonnummer weten te achterhalen. En nu hebben we meteen de stoute schoenen maar aangetrokken om u te bellen. Dat is wel een heel bijzonder verhaal, mevrouw. Ja, ik heb uw naam niet goed verstaan. Zegt u maar Emma. En uh, mijn naam is Rogier. Goedenavond, meneer Wilming. Goedenavond. Goed, uh, Emma, Rogier. Uh, een heel boeiend verhaal. Ik dacht dat de randen van de nachtwacht verdwenen waren. Dus die Evertse is een kopie van een verdwenen stuk nachtwacht? Klopt. Ja. Bijzonder. Heel bijzonder. Jullie hebben ongetwijfeld veel tijd en energie in de zoektocht gestoken... Het spijt me dat ik het doek voor jullie neus heb weggekaapt. Ik had daar echter een heel goede reden voor. Het doek heeft een grote emotionele waarde voor me. Wij vermoeden al dat het zoiets zou zijn. Bent u familie van Gerrit Evertsen of van Lady Campbell? Nee, nee, het ligt heel anders. Mijn vader had het origineel in zijn bezit. He, u heeft het portret van Brederode? Nee, nee, was dat maar waar... Treurig genoeg is het in de oorlog door een SS uit mijn ouderlijk huis meegenomen. Oh, wat erg. En het is nooit teruggevonden. Wellicht heeft de SS-officier mijn vaders schilderij verkocht. Misschien ligt het ergens in een Russische opslagplaats. Wie zal het weten? Ik heb een paar jaar geleden mijn speurtocht naar de officier gestaakt. De man schijnt direct na de oorlog naar Zuid-Amerika te zijn vertrokken. En daar vind je zo iemand natuurlijk nooit terug. Ik zijn we zo dichtbij en... Nog geen stap verder. Neemt u mij niet kwalijk. Ik was pas tien toen het schilderij geroofd werd. Maar het gekke is dat ik het portret altijd voor me ben blijven zien. Het heeft een diepe indruk op me gemaakt. De indruk die alleen een echt groot kunstwerk op je kan maken. Oh, meneer Wilming, ik begrijp precies wat u bedoelt. Toen ik de catalogus van Lyon en Turnbull in handen kreeg... en het doek van Evertsen zag wist ik meteen dat het hier om een kopie van het gestolen schilderij van mijn vader ging. Een hele slechte kopie, wel te verstaan. Ja. Maar ja, toch wilde ik het doek meteen hebben als jeugdsentiment, als, als aandenken. Ja, dat begrijp ik. Wij hadden het doek graag willen zien, maar we zijn de kijkdagen misgelopen. En na de veiling is het meteen opgeborgen. Jullie zijn van harte welkom het te komen bekijken als het is gearriveerd. <lacht> <lacht> Na <Naar> Bali. <lacht> ja, dat zouden wij wel graag willen, hoor. Maar uh, dat wordt toch een beetje te duur voor twee arme studentjes. Ah, meneer, meneer Wilming, die SS'er. Ja. U, u weet hoe hij heet, toch? Anders was u er nooit achter gekomen dat hij naar Zuid-Amerika is vertrokken. Is die man echt onvindbaar, denkt u? Ik wacht eigenlijk op het moment dat het doek van mijn vader op een veiling opduikt... Daarom volg ik ook zo'n beetje alles wat er wereldwijd op veilingen komt. Hm? Dat is een dagtaak, kan ik u verzekeren. Zeker op mijn leeftijd. Weert, zo heette hij, zal inmiddels wel dood zijn. Maar misschien heeft hij kinderen, wie zal het zeggen? Dat wachten, dat... dat zal slopend zijn geweest. Ach, weet je, ik beschouw het inmiddels meer als een hobby dan als een levenstaak. Het zou natuurlijk magnifiek zijn als het ook ergens zou opduiken... Ik had me erbij neergelegd dat dat waarschijnlijk nooit zal gebeuren, maar nu ik weet dat mijn vaders schilderij ooit een deel van de nachtwacht was... Meneer Wilming, vindt u het een bezwaar als ik voor u ga kijken of die weers, of zijn nabestaanden te traceren zijn? Helemaal niet. En mocht je succes hebben, dan zal ik je rijkelijk belonen. Oh, nee, nee. Nee, dat hoeft helemaal niet. Daar gaat het me helemaal niet om. Uh, ik heb dan wel een paar gegevens nodig. Uh, als u me wil vertellen wat u weet over die weerts, alles, data, plaatsen, dienstnummer, uh, ja, al dat soort dingen, dan, dan kan ik aan de slag. En ik zal contact met u opnemen op het moment dat ik ook maar iets te weten gekomen ben. Ta, M. M, kom eens. M ik heb hem, kom eens. Waar? Waar heb je hem gevonden ja. dan? Kijk, een beetje googelen ging oh? ja, eigenlijk best snel. Ik denk dat die Wilmik gewoon geen computer heeft. Ach, dat kan je me ook niet kwalijk nemen. Nou, vertel, vertel, kom op. Ja, ik heb de commandant van de eenheid van Werts en Die stond keurig op een lijstje van het Wiesentaalcentrum. En Hij is ooit in Paraguay gesignaleerd. En op de een of andere manier dacht ik... waarschijnlijk zijn alle oude kameraden bij elkaar gaan klitten. Klopt. En er staat nog een Werts in de Guias Latinas vermeld. Ene A-Werts. Wedden dat die A staat voor adel, omdat dat zijn zoon is. Ik voel het aan mijn water. Nou, wat doen we nu? De telefoon pakken en hem bellen? Ja, dat vraag ik me af. Kijk, dat we, net, we meneer Wilming meteen zo'n leuk contact hadden, wil nog niet zeggen dat uh, deze meneer Weertz ook zo toegankelijk zal zijn. Ik bedoel, we kunnen moeilijk zeggen. Uh, dag meneer Weertz, uh, we bellen vanuit Nederland over een gestolen Rembrandt. die waarschijnlijk bij u aan de muur hangt. Nee, nou, nee, dat lijkt me niet zo slim. Zullen we Wilming anders bellen nu? Nee, joh, morgen. Het is daar nu zeven uur in de ochtend. Dat ene nachtje kan er toch ook wel bij. nou op. We moeten over een half uur al bij de gate zijn. Ja, doe nou rustig. lijkt alsof je nog nooit gevlogen hebt. Nou, niet naar Parkway in ieder geval. En nog nooit op kosten van iemand die ik alleen maar via de telefoon ken. Wilmink, je moet nog rijker zijn dan ik dacht. Hier moet je kijken. Die tickets die kosten een godsvermogen. Als jij nou een beetje doorloopt, dan kunnen we nog net even in de Tex-Free-shop rondneuzen. Nee, je gaat niet weer voor je hele familie drank en sigaretten kopen. I said it around Ladies and gentlemen, in a few moments we are landing at Asuncion Airport. We hope you have enjoyed your flight with us and wish you a happy stay in Paraguay. Pot. Goedemiddag, zegt het Zweedse Timobielnaat. <tiedacht> Vind je het trek. Het is hier bijna 40 graden. En nog vochtig ook. Meneer Wilmink is natuurlijk gewend aan dit soort warmte. Hoe lang zou hij nou gevlogen hebben? Nou, ik heb geen idee, maar ik denk nog wel een stukje langer naar mij hoor. Ja. Kom, we gaan eens even kijken naar de aankomsthal of u op ons staat te wachten. Zoals we dat afgesproken hadden. Uh, Moeten we dat hele eind naar de terminal lopen? God, het is wel een prachtig gebouw, zeg Je kijkend kijken van die Spinnenwebachtige achtige pijlers? Ja, heel mooi, heel mooi, schat. Ik hoop dat ze de airco hebben. Ongetwijfeld, kom op. Ah, daar zijn jullie. Dat kon ik wissen. Wat leuk jullie nu in levende lijven te ontmoeten. En, hoe was de reis? Vermoeiend neem ik aan. Nou. nou, ik ben een week geleden al vanuit Jakarta hierheen gekomen. Meneer Wilmink, heel erg bijzonder om kennis met u te mogen maken. En dat op een vliegveld in Parkwaai. Wie had dat ooit gedacht? Beste jongen, het leven hangt van bijzonderheden aan elkaar. En <laughs> Emma, wat leuk je de hand te kunnen schudden. Dag meneer Wilmink. U bent veel jonger dan ik dacht. Je vlijt me. Maar kom, jullie zullen wel doodmoe zijn van die lange reis. Twintig uur vliegen gaat je niet in je koude kleren zitten. Goed, ik breng jullie naar het hotel. Dan kunnen jullie een bad, wat eten, misschien even een duik in het zwembad. En dan vroeg naar bed, lekker slapen. Morgenochtend is het weer vroeg dag en hebben we een aardig rit voor de boeg. Graag. De, dus u bent op uw 21ste naar Indonesië verhuisd? Ja. En na het overlijden van mijn vrouw ben ik op Bali gaan wonen. Hm? Het is mooi om te zien hoe een land zelfstandig wordt en zich staande weet te houden. Wat moest ik in dat koude Holland dat ik niet meer ken en waar ik nooit meer aan het klimaat zal winnen? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik naar Nederland kan vliegen wanneer ik dat wil. Dus voordat de heimwee eventueel kan toeslaan, sta ik weer met beide voeten in de klei. <lacht> Maar goed, ik wacht te veel. Nu kennen jullie mijn levensverhaal, maar van jullie weet ik niets. We hebben onderweg nog meer dan genoeg tijd om over onszelf te vertellen. Ik ben zo benieuwd, ik ben zo benieuwd. Mm -hmm. Heeft u trouwens nog nagetrokken of het inderdaad om de zoon van Weerts gaat? En of dat adres klopt? Het is inderdaad de zoon. En hij woont waar de telefoongids zegt dat hij woont. <lacht> ja, hij heeft blijkbaar niets te verbergen. Een fout wereldbeeld is niet per se erfelijk. Laten we het hopen. <lacht> Het heeft me nogal wat tijd gekost om dat allemaal uit te vinden. O, oh, pas op, nee. Wat steekpenningen hier en daar, deden wonderen. Ja. Het is jammer genoeg niet in zijn hoofd opgekomen om die Rembrandt terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Ik weet niet of ik dat ook zou doen. En misschien weet hij helemaal niet dat het schilderij gestolen is. Maar het zou best kunnen natuurlijk, ja. Ja. Nog een kilometer of wat en dan zijn we er. Voor. De gedachte alleen al dat mijn vaders Rembrandt hier zou zijn. Mijn portret van Brederode. Maar eerst meneer werd zien te vinden. Geen lullig optrekje heeft hij beweerd. Daar, daar bij de garage staat een deur open. Misschien is daar iemand. Hallo? Hallo? Reacties zullen we omlopen naar het wonen. Hè? Nee, nee, ik wil even stiekem naar binnen gluren. je? meneer Wilmink. Wat is er? Mijn God, dat is hem. Dat is mijn Rembrandt. Zelfs de oude lijst zit er nog om. Maar wat hebben ze ermee gedaan? Het is helemaal, het is aan het vergaan. Kijk nou toch. De schimmel staat op het doek en de verf is hier en daar helemaal verdwenen. Hoe kan dat? Dat is de invloed van vocht en warmte. Dat is geen mensenwerk, dat heeft het klimaat gedaan. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Meneer Wilmink, is dit werkelijk het doek van uw vader? Zonder enige twijfel. Ik herken het alsof ik het gisteren nog bekeken heb. Daar zal je hem hebben. Weerts. Wat doet u daar? Wat doet u om mijn uh, Wij zijn op zoek naar meneer Weerts. Uh, bent u dat soms? Dit is meneer Wilmink. Meneer Wilmink is op zoek naar... Nee, maar heer Wilmink. Ik had u veertig jaar geleden na verwacht. Dus u hebt eindelijk de plek gevonden waar uw schilderij al die tijd verborgen was. U wist dat het mijn schilderij was. Dat heeft mijn vader me wel honderd keer verteld. En hoe uw vader bij de neus was genomen. En mijn vader uiteindelijk net zo erg natuurlijk. Mijn vader was betrokken bij een project van Herman Geuring. Geuring had zijn zin gezet op een fraaie Rembrandt collectie. Mijn vader dacht dat hij de maarschalk te slim af was... toen hij met de doek hierheen vluchtte. Maar ja, het doek kon niet goed tegen het klimaat hier. Het ging bobbelen en schimmelen. Mijn vader probeerde te laten restaureren. En toen kwam de ap uit de mouw. Het is een vervalsing. Wat vervalsing? U mag meenemen of laten hangen, wat u wilt. Ik heb dadelijk andere verplichtingen, ik kan u dus niet bidden uitnodigen. Meneer Wert, ik heb meer dan zestig jaar op dit moment gewacht. Het spijt me echt dat ik niet meer tijd voor u heb. Ik heb jaren geleden al besloten dat de rechtmatige eigenaar... het schilderij mee mocht nemen als hij ervoor kwam. Dus u mag het zeggen, neemt u mee of laat u het hangen. Ja, mee? Dan graag. Als nou, u nou niet prima, dan moeten we helaas weer afscheid nemen. Ik wens u een goede reis terug. Duidelijk. Wets liegt niet. Nee, ik ben bang dat u gelijk hebt. En mijn vader maakt denken dat hij een meesterwerk in huis had. En Wets was kennelijk ook die mening toegedaan, anders had hij je doek niet gestolen. Het is wel een meesterlijke vervalsing. Maar goed, het doek is onherstelbaar beschadigd en daardoor volkomen waardeloos geworden. Ik wil het toch meenemen. Al was het alleen maar omdat het ooit in mijn ouderlijk huis heeft gehangen. Dan hebben we nu dus twee kopieën. Deze en die van Evertsen. Mm -hmm. Waar is het origineel dan? Nou, Ik heb wel een idee, het is maar een theorie, maar goed. Mm, Lady Campbell moest haar schilderij verkopen. Ja? Dat wilde ze niet. Dus zoekt ze een vervalser. Ze vindt Gerrit Evertsen en laat hem naar Engeland komen. Het spijt me dat ik geen koetsier kon sturen om u van de kade op te halen, meneer Evertsen. Maar goed personeel is deze dagen zo slecht te vinden. Het is in Holland al niet anders, Lady Campbell. Maar het doel van mijn reis maakt veel goed. Het is een prachtig schilderij. Je hoeft geen kenner te zijn om de hand van Rembrandt erin te ontdekken. Kunt u er een kopie van maken? Ha, natuurlijk. Met genoegen. Mag ik aannemen dat u akkoord gaat met mijn prijs? Ja, anders had ik u niet laten overkomen, meneer Evertsen. Ja, het is me altijd gelukt mijn juwelen uit de handen van mijn man zaliger te houden. En nu moet ik ze dankzij zijn goklus toch nog te gelden maken... om u te kunnen betalen. Maar u kunt uw liefste bezit zo wel uit de de handen van kopers houden. Als ik het goed begrijp, wilt u mijn kopie verkopen alsof het het origineel is... Die Rembrandt is een fortuin waard. Het is mijn levensverzekering. Maar bent u niet bang dat het wordt ontdekt? Gegadigden zullen zeker een expert meenemen. Nee, want ik wil dat u nog een kopie maakt. Een slechte. Huh? Als de kopers zien dat ik als aandenk een slechte kopie heb laten maken... zullen ze niet aan twijfelen dat zij de echte Rembrandt kopen. Dat is heel vernuftig, Lady Campbell. Doortrapt bijna. Evertsen maakte dus twee kopieën van het portret van Brederode. Een slechte en een perfecte kopie. Mijn vader had dus de perfecte kopie aan de muur hangen. Uh -huh. En ik heb op de veiling de slechte gekocht. Ik denk het <lacht> wel. Nou, ik kan er die ironie wel van inzien. Maar... Waar is dan het origineel? Ik heb geen flauw idee. Alle sporen zijn doodgelopen. Ik zou het niet meer weten waar we moeten zoeken, hoor. Dat artikel kunnen we ook al uit ons hoofd zetten. Misschien kunnen we in plaats van een spraakmakend artikel nog een halfbakken detective schrijven. Kom op, Roger. Laat nou niet opeens de moed zakken. Oh, ik neem wel even op de gang. Het zal mijn zaakwaarnemer zijn. Ik laat de moed niet zakken. Ik realiseer me gewoon... Dat ik een spook heb nagejaagd en ik heb jou erin meegesleurd. Ik, ik hoopte echt dat we de ontdekking van de eeuw zouden doen, Emma. En nu zitten we hier in Paraguay. Als alles voor niks geweest. Rogier, doe nou niet zo idioot. Kom op, stel je nou eens een keertje niet zo aan. Ik hoorde net dat de kopie uit Edinburgh over vier dagen op Bali aankomt. Hm? En nu dacht ik, na de teleurstelling... mag ik jullie uitnodigen om met me mee te gaan naar Bali. <middelij> om het schilderij samen met mij uit te pakken. <tok> Ik zou het erg op prijs stellen als jullie mijn gast wilden zijn. En de reis is natuurlijk op mijn kost. <middelij> nee, meneer Wilmink, dat kunnen we echt niet aannemen. Meneer Wilmink, het is heel erg verschrikkelijk lief van u. Maar dat is te gek. Ik sta erop. Nou dan. <middelij> Slama datang. Welkom op Bali. En ik proost op onze ontmoeting, op de vreugde en ook op de teleurstelling. Hopelijk ben je er al een beetje overheen, Rogier. Nou, niet echt. Maar het is hier zo mooi. Ik wil het er niet meer over hebben. <laughs> nou, daar drinken we op. Proost. Proost, proost. proost. Zo. Nou, zullen we dan maar... Zal ik de krat vrikken? Natuurlijk, ga je gang. Voorzichtig, voorzichtig. Doe voorzichtig. De slechte kopie is alles wat ons rest van een lange zoektocht. Emma Rogier, ik vind dat jullie toch maar een artikel moeten schrijven met als centrale vraag: wordt een kopie, zelfs als het een slechte is, meer waard als het origineel verloren is gegaan? Misschien. Dat is een leuk uitgangspunt. Zo. Wat een dik dat schilderij. Daar is hij dan. Hé, hey, er zit een soort platte houten doos tegen de, tegen de achterkant getimmerd. Wat vreemd. Even kijken. Oh, pas op. Pas op. Dat houten paneel liet ineens los. Oh jee, als ik me niet beschadigd heb. Meneer Wilming, Emma. Kijk eens. De achterkant van het linnen is ook beschilderd. Het lijkt wel of dat linnen om het frame van het schilderij is gevouwen. Zie je, het zijn twee lagen op elkaar. Je hebt gelijk, Emma... Wat vreemd. Kijk, het doek is veel te groot voor het raam waar het, waar het op gespannen is. Wat mij kwijtig. De stukken linnen die over zijn, zijn keurig om het raam heen naar achteren gevouwen. Dus daarom zat die platte doos achter de lijst. Om dat omgevouwen doek te verbergen of, of te beschermen. Het lijkt wel of er op de achterkant geschilderd is. Zie je? Ja. Plafijsel? Dat, dat zijn keien. Het is volgens mij een stukje straat. Hmm. Zullen we het uitvouwen? Laten we alsjeblieft voorzichtig doen, zodat het linnen niet scheurt. Z zullen we dan nu de voorkant van de doekers bekijken? Daar draait het toch allemaal om? Ik heb een vreemd voorgevoel. Laten we het doek maar even samen omdraaien. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Toe doe voorzichtig. Zie je? Zie je het verschil in techniek en lijnvoering... tussen het portret van Brederode... ...en de keien op de achterkant. Hmm. Volgens mij heeft Everts een oud doek gebruikt... ...toen hij een kopie maakte. Hij heeft over een bestaand schilderij heen geschilderd. Maar waarom zou hij dat nou doen? Om de kopie ouder te laten lijken? Meneer Wilmink, heeft u kunstboeken met, uh, met iets over Rembrandt... ...en in ieder geval uh, een afbeelding van de Nachtwacht daarin? Ja, vanzelfsprekend. Hoogier, Hoog wat is er? Is iets? Nou, ik heb een vermoeden. Meneer Wilmink, heeft u ook een loep een vergroot glas... Waarom zou Evertse het linnen zo netjes om het vreemd hebben gevouwen? Wat hij teveel had, had hij het toch gewoon af kunnen snijden? Of moest het klemvast in de lijst zitten of zo? Ik denk dat ik nu weet waarom de achterkant van de lijst is afgetimmerd. Om te verbergen. Om wat te verbergen? Hier, hier heb ik een goede reproductie van de nachtwacht. Ah, dank u wel. Ja, dat is inderdaad een hele goede reproductie. Oké, okay. als je nou door het vergrootglas kijkt... Hm? Daar linksonder. Hm? Wat zie je dan? Uh, kopjes, keien. Het plaveisel van een straat, lijkt me. En als je nou de kopie van Evertse weer omdraait, voorzichtig... Ja. en je kijkt goed naar de omgeslagen stukken doek... wat zie je dan? Hm, plavijsel, keien... Kinderkopjes. Dezelfde. Dezelfde de kinderkopjes. kinderkopjes. Meneer Wilmink. Ik denk dat we het doek beter even kunnen laten rusten. We zouden het onherstelbaar beschadigen. We moeten een restaurateur vinden die het portret van Brederode kan verwijderen. Verwijderen? Je, je, je bedoelt van het doek verwijderen? Rogier, je wilt toch niet zeggen dat... dat onder het portret van Evertsen... Het origineel het... van Rembrandt zit. Wij hebben de verloren gewaande linkerstrook van de nachtwacht gevonden. ZE Het is 8 uur in Nederland. Nieuws, actualiteiten, achtergronden en serviceinformatie 24 uur per dag op satelliet en internet en via de korte golf. Dit is de Wereldomroep met Nieuwslijn. Susanne Wild. Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze uitzending van Nieuwslijn van de Wereldomroep. Op het Indonesische eiland Bali. Dat is een nieuwe gedaan. Een strook van een nachtwacht die ooit van het doek werd gesneden kwam tevoorschijn uit de 19e eeuwse lijst. De experts onderzoeken het doek op echtheid. Het Rijksmuseum heeft al laten weten kost het nog moeite te zullen sparen om het doek, als het echt is, in bezit te krijgen. Ander kort nieuws. Twee bestuurstukken. Natuurlijk is het doek echt. Is het authentiek? Ik twijfel er geen seconde aan. Mijn theorie... Is waterdicht, ik weet het zeker. Stel je voor dat u het doek niet gekocht had, meneer Wilming, dan zou niemand erachter zijn gekomen dat Evertse zijn slechte kopie over de originele strook van de nachtwacht had heen geschilderd. Het is briljant. De weduwe van Campbell laat Evertsen eerst een perfecte kopie van het portret van Beredero schilderen. En daarna schildert hij een knullige kopie over de echte Rembrandt heen. Hij laat de tweede man bij het muurtje uit gemak weg om het nog knulliger te laten lijken. En hij vouwt een brede strook van het doek om het vreem heen om het de afmetingen van een normaal portret te geven. Hmm? Daarna veilt Lady Campbell de perfecte kopie en houdt de knullige kopie die op de originele strook van de nachtwacht was geschilderd. Ja. Zelfs mijn vader heeft nooit getwijfeld aan de echtheid van het doek. Die Evertsen was een excellente vervalser. Waar verberg je een meesterwerk? Onder het gekopieerde meesterwerk: briljant. De echte brede rode vermomd als een kopie. En iedereen begreep dat Lady Campbell gehecht was aan het portret uh -huh. en dat ze geen geld had om een mooie kopie te laten maken. Een heel slimme dame. Een heel slimme dame. Vind niet rijk. Ja. En dat wordt je natuurlijk wel, hè? Als je man al het geld vergokt. Waarschijnlijk was er van plan om het doek naar Nederland te laten brengen... om het daar weer te laten schoonmaken. Maar die kans heeft ze nooit gekregen. De dood was haar voor, helaas. Tja, is het niet ironisch? Ik ben een valse Rembrandt kwijt. En ik krijg er een echte voor terug. <laughs> en jullie kunnen je artikel gaan schrijven. En een detective. <laughs> Laat het artikel ook maar zitten. Als kunsthistoricus, wat valt er te verdienen? Geen droog brood. En... M... Wij worden de Nederlandse Nicky Franchot. We gaan samen detective schrijven. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat zou ik niet in Nederland doen. Oh. Bali is een prachtige en inspirerende plek om te schrijven. Ik bied jullie mijn gastenverblijf aan voor zolang jullie het nodig hebben. Dat, dat, dat kunnen we niet aan. Dat is belachelijk, meneer Wilmink. Alsjeblieft. Jullie hebben zoveel voor mij gedaan. En ik heb zo intens genoten van jullie gezelschap. Bovendien hebben jullie me een echte Rembrandt bezorgd. Het is toch wel het minste wat ik voor jullie kan doen. En ik doe het met liefde. Maar nu eerst champagne. Yo, wauw. Een toast op jullie boek, op onze vriendschap, op Lady Campbell en op Rembrandt van Rijn. U heeft geluisterd naar het derde deel van De Randen van de Nachtwacht. De rolverdeling is als volgt. Rogier, Thijs Reumer, Emma, Thiera van Hoomeijer, Wilmink, Arnold Gelderman. En verder hoort u de stemmen van Paula Major, Donald de Marcas, Gijs van de Westerlaken, Raquel Bruno en Alfred Edelstein. Het hoorspel is geproduceerd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep. Technische realisatie, Rob Gerritsen. Muziek en effecten Pieter de Rooij. Productieassistentie Tana Feninga. Regie Justine Paul.